اللهم صل وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسمح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتعي الله ورسوله فقد ساز فوزا عظيما Geachte broeders en zusters Ik weet niet of zusters bij Alleen broeders Geachte broeders Ik groet jullie allemaal met de groet Van de islam De groet van ahlu Janna, De groet van de vrede Assalamu alaikum wa wa barakatuh. Ik voel mij geëerd dat ik vandaag bij jullie mag zijn. En dat ik vandaag uitgenodigd ben om iets te vertellen over een bepaald onderwerp dat ons allemaal aangaat. Het is een zo'n belangrijke onderwerp, geachte broeders, en het onderwerp gaat over tauba. Hoe doe ik nou de Hoe doe ik nou tauba? Broeders en zusters. Ik ben gewend om te zeggen broeders en zusters. Broeders. Allahus baghanahu wa ta'ala. Heeft de mens geschapen. Met zwakheden. De mens is zwak geschapen. Echter, dezezelfde mens kan, als hij goed leeft, de daraja van de engelen bereiken en zelfs dat boven de engelen bereiken, zoals de imam daarvoor heeft gezegd, mu'allama adam al asmaatullaha. En Adam aan de andere kant heeft de Mala'ikas nog een lesje geleerd. Echter, dezezelfde mens kan zelf zakken tot de diepste, der diepste, tot het niveau van onder de dieren. Je ziet de fluctuatie. Ja. Als je goed leeft, ben je tot boven de engelen. En als je slecht leeft, ben je zelfs gecategoriseerd tot onder de dieren. Allah zegt de mens is geschapen in de meest beste, meest perfecte vorm. Ook fysiek. Ja? Maar wat hiermee ook bedoeld kan worden, ja, dat de mens vanwege zijn gedrag zich onderscheidt van alle andere soorten schetselen. Goed en zusters, sorry broeders. Net zoals je hebt gezegd dat de mens is zwak geschapen, met andere woorden, wij maken fouten. Wij weten allemaal in ons achterhoofd, als ik allemaal zou vragen, wat is halal, wat is halal, zou allemaal mij een lijstje kunnen geven, broeder, dit is allemaal halal, allemaal toegestaan, en broeder, dit is allemaal niet toegestaan. Ondanks dat we weten wat is toegestaan, voor ons als moslims, maken wij toch nog steeds fouten. En alhamdulillah, ja, Allah subhanahu wa ta'ala heeft zijn deuren. Dat het maken van fouten altijd opengehouden. Het is niet de kunst dat je fouten maakt. We maken allemaal fouten. Wallaat je ijaka an tabakaf in Ja? weet dat je blijft in het maken van die fouten. En iedereen maakt fouten, geachte broers. Nu is het zo. Ja, dat wanneer iemand nou die fouten heeft gemaakt. Hij heeft spijt. Hij wil berouw tonen. Hoe gaat hij dat nou doen? Ja? We maken elke dag zonde. Soms denk je, ja, waarom moet ik elke dag zeggen fiddunia, hasana, el hasana, -da waarom moet ik elke dag zeggen Allah maqdirli en ga zo maar Ik heb toch geen zonde begaan? Ik heb toch niemand vermoord? Ik heb toch geen alcohol gedronken en ga zo maar door? Ooie zusters, broeders, zonde. Kan je onderverdelen in zonde die je maakt met je mond. Ja, met je tong. Ja, woorden die je, die je zegt tegenover een andere broeder of een andere zuster die je daarmee pijn doet. Zonde die je doet met of jouw amen. En zonde die je doet zelfs in jouw gedachten. En stel je voor dat Elke dag dat wij zonde plegen dat Allah wa-had-alla die deur voor ons niet open zal maken. Er zal geen weg terug meer zijn voor tawba. Wat voor gemeenschap zouden wij dan krijgen? Stel je voor dat Allah zegt eenmaal als je de fout bent in te gaan, de deur is gesloten, gelas. Je bent gedoemd. Je zal dan een soort gefrustreerde maatschappij krijgen. Je zal dan allemaal fasaat krijgen... Je zou dan zo'n danige omgaan, want mensen die daar eenmaal denken van, oh nou, ik ben toch eenmaal verloren. Ik ben toch nou eenmaal niet meer te redden. Dus waarom moet ik dan al goede daden doen? En dat is nog steeds een redenering die, ook, die ik ook vaker hoor bij de jongeren. door ik heb zoveel zonde. Ik denk niet dat Allah me nou zal vergeven. Nee, achte broeders. De deur tot het maken van talba is altijd open. En alhamdulillah, de tauba die Allah subhanahu wa ta'ala speciaal voor de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gemaakt, is heel gemakkelijk als je het zal vergelijken met de tauba van vorige ummas. De vorige ummas, voor Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de joden en de christenen, wanneer ze een zonde hebben begaan, hun manier van tauba was heel erg zwaar. En zelfs, zo zwaar zelfs, dat sommige bepaalde soorten tauba jij jezelf moet vermoorden om jouw tauba te laten tonen om jouw spijt en berouw en bitterheid over iets dat je gedaan hebt als je dat werkelijk oké, hebt spijt het is niet alleen maar een lipservice astaghfirullah adeem en dan klaar het boek is gesloten nee zo was het niet met de vorige umma's. ik ben een aya tegengekomen in de koran Waarin Allah over het volk van Moes a.s. vertelt. Toen het volk van Moes salam nadat ze Egypte zijn gevlucht via de Rode Zee. Ja, Moes a.s. met zijn stok toen heeft hij de Rode Zee geslagen. En er, er baande zich een weg naar de andere kant. Ja, aan de andere kant van de zee, na nou een tijdje, begon Banu Israël, de adjen, ja, die, die, die, die, die kalf te aanbidden. Ja, een hele grote zonde. Shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, die vergeeft geen shirk. Ja? En over dat voorval, had je ook een paar mensen die daarna spijt hadden. Ze hadden berouw En ze wilden berouw tonen. Ze wilden hun tauba tonen aan Allah subhanahu wa ta'ala. En hun zon van Toba was, om zichzelf van kant te maken. Luister even op Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. In Surah al-Baqarah, vers nummer 52. Musa qawmi, en toen Moosa tegen zijn volk zei. Oh mijn volk. Jullie hebben zeker jullie zelf onrecht aangedaan. Met andere woorden, De grootste boel. Is shirk. Jullie ja? hebben jezelf onrecht aangedaan. Doordat jullie het kalf ter aanbidding hebben genomen. Fatubu ila bari ikum. Ga dan tauba doen tegenover jouw schetter. En hoe was hun vorm van tauba? Allah wa ta'ala. Allah in de Quran. Allah, stel je voor, broeder, dat als wij een fout zouden hebben begaan, en de omma van Muhammad sallallahu alayhi wa ala sallam heeft deze vader gehad dat dus hij zichzelf niet hoeft te, te vermoorden. Allah subhanahu wat wa ta'ala zegt, wend jullie daarom in berouw tot jullie schepper en dood dan jullie zelf, dat is beter voor jullie bij jullie schepper. Toen pas aanvaarde Allah, hij jullie berouw. Voorwaar, hij is meest berouw aanvaardend en meest warmhartig. Woorden in de islam. Tauba, ja, het terugkeren naar Allah subhanahu wa Wat betekent tauba? Tauba is het Arabisch woord, het betekent, komt van het woord tauba yatubu, Het betekent terugkeren. Ja, de letterlijke taalkundige vertaling is terugkeren. Maar wat betekent eigenlijk... ...tauba is die lagen... ...volgens de islamitische definitie daarvan. Want het betekent misschien terugkeren... ...maar als je terugkeert... ...wil dat zeggen dat je van plaats A... ...je rug hebt toegekeerd... ...en dan ga je toch naar plaats B... ...dat is toch terugkeren... Ja? ...met andere woorden... ...terugkeren van waar... ...en jouw keren naar waar. En tauba betekent broeders... Zich verwijderen van wat Allah heeft verboden en terugkeren naar wat Allah heeft bevolen. Ja, en het terugkeren, Ja? Dus de waar je nu mee bezig bent, je rug toekeren en dan terugkeren naar de gehoorzaamheid aan Allah subhanahu wa ta'ala. Broersende islam, een moknin, een echte gelovige, die ziet zijn zonden, al is het nog zo klein, als een hele grote berg. Het kwaagt altijd in hem. Aan de andere kant, een munafid, al is zijn zonden nog zo groot als de Himalaya gebergte, hij gaat zijn zonde Zodanig verkleinen dat het, dat het lijkt alsof het zoiets is. Met andere woorden, een mokmin is iemand die geen grappen maakt met het doen, met het plegen van zonde, al lijkt het nog zo klein. Dus wees dan als een mokmin en keer terug, iedere keer, ja, alhamdulillah, de door van Allah is het altijd open, keer terug, iedere keer, als je een zonde hebt begaan, want broeder. Als je niet terugkeert op een gegeven moment, bij iedere zonde die je pleegt, komt er een zwarte stip op jouw hart. Abu Huraira radiyallahu anhu zegt in een hadith dat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heeft iedere keer als een nogmin zondigt, veroorzaakt dat een zwarte stip op zijn hart. Als hij op tijd berouw toont, Wordt dat zwarte stip weggehaald, als het ware, weggewassen. Maar als hij dat niet doet, en weer een andere zonde pleegt, moet je je even voorstellen, je hebt een stuk ijzer, als je het te lang buiten laat staan, heb, zie je eerst ergens bruine stippen, hè? En als je het altijd schoonmaakt, blijft hij altijd glimmen. En zo ook is het hart van de mens. En dan zegt Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maar als hij niet op tijd terugkeert, met andere woorden, de touwba doet daar Allah subhanahu wa ta'ala, wordt dat zijn hart zwart. Vadalik raam, zegt Rasul sallallahu alayhi wa sallam, so in de ene aya van de Koran, bal rana ala kulubihim, ma tanu yak jaksi doen. Laat het dan niet zo ver komen, dat jouw hart helemaal zwart is geworden, want... Het plegen van de ene zonde op de andere zonde op de ene zonde op de andere zonde gaat jou op een gegeven moment juist moeilijker maken om terug te keren. Poeders in de islam. Een berg, zo groot als die is, bestaat toch allemaal uit kleine steentjes. Ja? Zo ook, wacht niet tot die kleine stippeltjes in jouw hart zodanig jouw hart heeft verroest dat je op een gegeven moment zoveel stippen hebt die zo groot worden als een berg, waardoor jij niet meer terug kan keren voor de tauba naar Allah subhanahu wa ta'ala. En bovendien, de ulema's zijn er allemaal wil het ijma'a unaniem erover eens, dat het voor iedereen een plicht is, wajibun li kulli muslimin, verplicht is om tauba aan Allah subhanahu wa ta'ala te doen. Luister even wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt, ja, ayyuhaladina amanu. Tubu ila wahi tawbakan na suha. Het mooie ervan is dat Allah subhanahu wa ta'ala hier zegt, Ya ayyuhaladina amanu. juist degenen die al iman hebben. Juist degene van wie wordt verwacht of van wie verwacht wordt wat iemand die iman heeft. Heeft op de eerste plaats al de shahada gedaan. Die onderkent de vijf zuilen van de islam. Die onderkent de zes zuilen van de imam. Die is gewoon een mu'min. En bovendien, Allah praat in de Koran. Hij adresseert de mensen: Ja, Ayuhannaas. Ja, Kafirun. En de hoogste titel die een mens kan hebben. Een soort troepelnaam van Allah aan zijn mensen is omdat al, dus wanneer Allah jou noemt, Ja ayyuhal ladina amanu, met andere woorden, zelfs de mensen met imam van die verwacht wordt dat zij altijd Allah op wat alle gehoorzamen, dat, al, dat, dat, dat zij geen haram dingen gaan doen, van hun is het verplicht, want toe boer Allah taubat en al-amr, dat is een opdracht. Ja, o jullie die geloven, toon oprechte berouw aan Allah, hopelijk. Sal Allah سبحانه وتعالى jullie zonden uitwissen. Toubu in Allah taubatan nasuha. Ta Als Rabb kum, al yukafser an kum syaat kum, wydchel kum jnaten. Tjeri min tpihl anhar. Daardoor kan Allah سبحانه وتعالى jullie zonden uitwissen en jullie het paradijs inbinnen treden, waar onder rivieren onderstromen. Plus Islam. Niet alleen wij als mensen zijn verplicht om taalbaar te doen. Als wij de Koran lezen, de eerste mens die werd geschapen door Allah Adam alayhi salam, nadat Allah subhanahu wa heeft gezegd, ga maar in mijn tuin wonen, eet van alles wat je wil, behalve van die boom, werd hij verleid door de shaitaan, onze grootste vijand, en Adam alayhi salam heeft een fout gemaakt. Een kleine zonde. Maar Adam alaihissalaam, direct dat hij die zonde heeft begaan, is er zich bewust van geweest dat hij er niet van heeft begaan. En dat is ook zo, hè. Het doen van alba moet liever eerder gisteren zijn gebeurd dan vandaag. Ja? Want je weet niet wanneer jou, jouw tijd aandrijft. En dan zegt Allah taala over Adam salam. en zoals de mufassiroen, de commentatoren over deze aaien hebben gezegd, toen Adam salam. Nadat hij de tuin was binnengetreden, en Allah subhanahu wa ta'ala zegt hier, nadat Adam alayhi salaam van die boom heeft gegeten, heeft hij van Allah enkele kalimaat geleerd. En wat was deze kalimaat? O oh, heer, we hebben onszelf onrecht gedaan. Direct. Tauba, moet jij niet uh, verschuiven, ik doe morgen wel tauba, ik doe wel tauba als ik 50 jaar ben, ik doe, ik doe wel tauba als ik, tijd uh, uh, voor mij is om hajj te doen en dergelijke, meestal dingen die je hoort, om, om mensen hun tauba steeds verder uit te stellen negen achterbroeders want Allah subhanahu wa ta'ala zegt wa ilallahi jamiaan jami'an ayyuhal mu'minoon la'allakum en keren jullie terug Toebu. keren jullie terug allemaal berouwvol tot Allah. Hopelijk zal Allah subhanahu wa ta'ala. Jullie succesvol geven, Succesvol laten zijn. Broers in de islam, Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Dat wij. Het proces van Talba zo snel mogelijk moeten. Uh, laten plaatsvinden. Onder andere in de ayah. Inamat taubatu ala Allah lilladina ya'amaluna su'a bi jahala. Voorwaar, taubatu naar Allah is slechts voor degenen die slechte dingen hebben gedaan uit onwetendheid, zomma yatubuna min karib. En die vervolgens heel snel, ja, فa ula ik atubu wa kana Allahu alayhman hakima. En op die mensen zal Allah subhanahu wa ta'ala, hun in taubat inshallah, ...doen meer daden. En alhamdulillah... voor deze omma, ...zoals ik heb gezegd... ...heeft Allah subhanahu wa ta'ala de tauba... ...heel erg vergemakkelijk. Je hoeft alleen maar te beseffen... ...en je de, de, de, de rug toekeren... ...dan zal Allah subhanahu wa ta'ala jou... ...jou zonden vergeven insha'Allah. Zelfs... ...een handeling als... ...wudu... ...een handeling als wudu... ...kan ervoor zorgen... Dat jij van jouw zonden vergeven wordt. Rasul sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd in een hadith. Dat wanneer een dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala. De woedoe verricht. Op een zo perfect mogelijke manier. En hij was zijn gezicht. Worden zijn zonden. Tot de laatste druppel water die uit zijn gezicht draait. Worden zijn zonden vergeven. Die hij met zijn ogen heeft begaan. Allahu Akbar. Alleen maar de boeldoel. En dan gaat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En als hij zijn handen was. Tot de laatste druppel dat draait van zijn handen. Worden de zonden die hij heeft begaan met zijn handen. Door Allah sallallahu wa ta'ala. En dan gaat Rasul sallallahu wa ta'ala wa sallam verder. En als hij zijn voeten was. Tot de laatste druppel dat draait van zijn voeten. Zou Allah subhanahu wa ta'ala hem van zijn zonde vergeten. Die hij met zijn voeten heeft begaan. Hoe duidelijk moet ik nou meer zijn. Hoe breed is. De rahma van Allah subhanahu wa ta'ala. En. Degene die altijd alma doet. Is alsof hij geen zonde heeft. Zegt zeg Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ja. ja. Degene die telkens weer. Allah subhanahu wa ta'ala aan vergittingsvraag. Is alsof hij geen zonde heeft. At tauba to. Tauba. Hoe is alle voorgaande zonde. Bovendien is de vraag. Meestal wat je ook hoort. Als excuus. Ja, jongens die de pad zijn. kwijtgeraakt En dan komen ze aan het vragen. Om een soort advies. Broeder ik heb uh, zoveel uh, zonde begaan. Ik denk niet. Dat als ik talba doe, dat Allah subhanahu wa ta'ala mij ooit zal vergeven. Meestal is dat ook een soort onderliggende boodschap daarin om hunzelf te rechtvaardigen om te blijven leven in, in die zondige, leven. Broeder, degene die dat zegt heeft geen kennis over hoe breed en hoe alomvattend de rahma van Allah subhanahu wa ta'ala is. Allah subhanahu wa ta'ala toen hij begon met zijn schepping heeft honderd rachma's geschapen, zegt hij. Ja, rachma, ja, barmhartigheid, heeft Allah geschapen en die in honderd verdeeld. En slechts één honderdste van al die rachma's die Allah geschapen heeft, die één honderdste heeft die verdeeld onder de mensheid, en onder de dieren en onder zijn goud. De rachma die de moeder toont voor zijn, voor, voor haar kind, is van die ene rachma. De rachma die die paard. Voor het kleintje vuilen en, en misschien zo, de, de, de, de, de, de voeten zo op heeft. om de vuilen niet, niet, uh, niet pijn te doen, dat is van die ene Rachma van Allah Subhanahu wa Ta'ala. En negen negentig andere Rachmas die Allah Subhanahu wa Ta'ala achter heeft gehouden voor de dag des oorlogs. Kan je voorstellen dan hoe groot de Rachma van Allah Subhanahu wa Ta'ala is? Wat die Rachma voor hoe zijn rahma is alomvattend. Moeders, Het is dus geen excuus. Om te zeggen van. Ik heb zoveel zonden begaan. Ik hoef dus geen. Ik, ik kan dus geen goede daden meer doen. En bovendien zegt Allah. Dat. Het proces van tawba Altijd moet samengaan. Met een bepaalde amal. Illa man taba. Wa amala. Wa amila amalan salihan. Behalve die. Terugkeer, maar alleen terugkeren is niet genoeg. Alleen zeggen als is, niet genoeg. Ja? En geloof. met die iman. ja? En daarna ook, met een amal erbij, ja? Die zonde probeert weg te wassen. Ta ula Allah. Nadat jij een zonde hebt begaan, en je hebt spijt van je zonde. En je hebt iman. en je doet met een andere amal daarbij. Die de zonde wordt een goede daad door Allah, wat een goede daad door Allah, swa'anahu wa ta'ala, gemaakt. Wa'dalik, yafatullahi, yukihimayashah. Broeders in de <enemy> islam. Deze amal. Allemaal... Ja, we kunnen allemaal die ene aaye, in al-hasanat. Je ziet ja. Goede daden die wissen slechte daden uit. Maar vergeet niet, andersom is het ook zo. Slechte daden die wissen ook de goede daden. Dus we moeten altijd terugkeren naar Allah subhanahu wa ta'ala. En faulaipa yubadilla mu'hassana. Zij zijn degenen die Allah subhanahu wa ta'ala hun slechte daden tot goede daden zullen maken. Shirk bijvoorbeeld wordt iman. Overspel bijvoorbeeld wordt kruisheid. Leugen bijvoorbeeld wordt waarheid. En broeders in de islam, soms begaat iemand zonde. Hij heeft er spijt van. En dan doet hij taalbaar En dan krijgt hij juist beloning voor die zonde. Onbegrijpelijk is het niet. Maar soms doet iemand juist ibada. Ja? Soms doet iemand ibada. Hij gaat ermee opscheppen. Hij gaat hypocritisch doen. Hij gaat ermee uh, ria. En juist diezelfde ibada. Daarmee wordt hij gestraft. Allah. Dus iemand doet zonde. Hij spijt. Keert terug naar Allah. Krijgt beloning. Iemand doet ibada. Doet het met hoogmoed. Doet het aan am, am, Amriya en Shirk en dergelijke, die krijgt juist straf van Allah. Soms is dus zonde plegen en daarna beraad hebben beter dan ibadah gevolgd door hoogmoed op, op, op schitterij. We moeten denken aan een hadith van Muawiyah radiallahu anhu. Muawiyah radiallahu anhu, in een hadith, vertelt. Hij was van plan een keer de Salatul Tahajjud te verrichten. Ja, hij wilde voor Allah, Saham, dat Salatul Tahajjud, de vrijwillige Salatul Tahajjud, de laatste derde gedeelte van de nacht verrichten. En hij heeft zich die nacht verslapen. Hij heeft zich verslapen, kan gebeuren toch? Vooral tegenwoordig, Fajr is nog steeds eerder, dan kan je Tahajjud, moet je Tahajjud nog eerder doen, ja? Maar Muawiya Rabbi Allah, heeft zich verslapen? En de volgende dag had hij ook weer hetzelfde plan. Deze keer ga ik mij niet verslapen, insha'Allah. De volgende dag, of de volgende nacht, werd hij wakker gemaakt. O Muawiyah, word wakker. Het is tijd voor tahajjud. Muawiyah die schrok. Hij zegt, wie ben jij om mij wakker te maken? Om de tahajjud te verrichten. En toen zei de shaitaan, ik ben de shaitaan. En ik vraag je om de tahajjud te verrichten. Allah. Kan je geloven? Wie gelooft er nou in duizend jaar dat de shaitan jou wakker maakt broeder om de tahajj te verrichten jij hebt niet eens die intentie gehad om de tahajj te verrichten en deze shaitan die maakt je radiyallahu anhu wakker om de tahajj te verrichten Muawiya zegt van jou, jij bent de laatste waarom maak jij mij wakker om te verrichten van tahajj Toen zei de Shaitan luister eens Mu'awiyah gisteren toen jij de tahajj wilde verrichten was ik degene die jou op je hoofd heeft gestreeld oh Muawiya, de nacht is nog lang Oh Mu'awiyah, blijf maar lekker slapen. Oh Mu'awiyah, het is zo lekker warm onder je beken. Blijf maar lekker slapen. En toen heb je je verslapen en toen heb je de tahajjud gemist. Maar daarna heb ik gezien dat je zoveel spijt had. Daarna heb ik gezien dat je zo bitter was omdat je de tahajjud niet had kunnen ver verrichten. Daarna heb ik gezien dat je zoveel taalba aan Allah's al taalde, had, Dat jij niet in de gelegenheid was om de tahajjud te verrichten. Dat ik bang was. Dat Allah subhanahu wa taala jou meer zou belonen vanwege die tauba dan het verrichten van die tahajjud. Ga dus jouw tahajjud verrichten. Doe dus naar de islam de shaitan, zo zie je. De shaitan, als hij voor jou zou kiezen tussen goed en beter. Want het verrichten van tahajjud is goed. Maar het is beter om nog meer beloning vanwege tauba te krijgen of niet dus de shaitan heeft hier gekozen dat de moaliër dat wat goed is en dat dat beter is heeft hij hem niet willen gunnen zo zie je dat soms is het plegen van zonde in dit geval is het geen zonde natuurlijk wat de moaliër heeft gedaan want het, het, het, het uh, tahajjud gebed is niet een verplichte gebed maar het gaat erom dat hij zo bitter was en zo brouwvol was en zich zo spijt had dat de shaitan bang was dat hij, oh, hij gaat meer beloning krijgen omdat hij de tahajjud niet heeft gedaan. Broeders in de islam. Het verliezen van hoop voor het niet verrichten van tauba is nog een grotere zonde dan het verrichten van die zonde. Je? Dus sommige mensen zijn hopeloos. Ze zeggen van, ik ben hopeloos, Allah subhanahu wa ta'ala gaat mij niet meer vergeven. Die gedachte is de grootste zonde, is grotere zonde dan het verrichten van die zonde zelf. Ja, want iemand die dat zegt, wil eigenlijk zeggen dat Allah subhanahu wa ta'ala hem nooit zal vergeven. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran... O mijn dienaren die buitensporig tegenover zichzelf zijn geweest, wanhoop niet aan de genade van Allah. Inna Allah jami'a. Innahu, huwa al Voorwaar, Allah subhanahu wa ta'ala vergeeft alle zonden en Allah subhanahu wa ta'ala is de meest vergevensgezinde. En, en keer terug tot jullie heer en geef jullie over aan hem voordat de bestraffing tot jullie komt. Broeders in de islam, hoop om terug te keren naar Allah subhanahu wa ta'ala, moet je nooit verliezen. Zelfs iemand van Danu Israël, iemand die gezonden was voor Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, een hele grote zondaar, een bekende hadith denk ik dat jullie allemaal kennen. Er was iemand van Danu Israël, een grote taasier, een grote zondaar. Hij vermoorde zoveel mensen en hij heeft zoveel zina en dergelijke. En op een gegeven moment voelde hij toch dat hij terug kon keren naar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hij heeft in de tussentijd al 99 mensen vermoord. Is er iemand hier die ooit 99 mensen heeft vermoord? Ja? En deze man heeft 99 mensen vermoord, maar toch had hij, al, al is het meer hoor, het gaat om dat hij zoveel mensen heeft vermoord maar toch had hij ergens nog in zijn hart onrust dat zijn zonde toch vergeven kan worden hij ging toen naar een abid een dienaar van Allah en hij vertelde hem zijn verhaal hij biechtte naar hem toe ik heb 99 mensen vermoord is er nog talbaar voor mij deze abid die van al die verschrikkelijke dingen die die man heeft gedaan Zegt: nee ga weg Jij, Allah gaat jou niet meer vergeven jij bent gewoon gedoemd en hij heeft het afgerond op 100. Een mooi getal is het niet. 100 mensen heeft hij toen vermoord. Afgerond. Oké. Okay. Er is voor mij toch geen hoop meer. Ik ben toch verloren. Afgerond op 100. Maar toch gaat deze man. nog ergens hoop. Hij ging toen naar een aling. Iemand die weet. En deze aling, nadat hem alles heeft verteld, hoe slecht hij geleefd had, maar alleen die wil om terug te keren, deze adem zegt, ja, er is voor jou nog redding. Echter, je moet weg van deze plaats. Ja? Je, met andere woorden, je moet goed je vrienden kunnen kiezen. Ja? Doe, ga weg van deze plaats en ga naar die dorp. Daar wonen alleen maar salihon. Mensen die goed zijn. Zo zie je, want deze adem, ja, had een advies gegeven dat eigenlijk daarop neerkomt, er is een gezegde in het Engels, ja, yeah? tell me who your friends are, and I tell you who you are, ja, yeah? zeg mij wie je vrienden zijn, en ik zeg jou wie jij bent, met andere woorden, kies jouw vrienden goed uit, en de beste plaats in de dunia, is het de markt, is het de uh, shopping mall, dat yeah? is de masjid, ja, en deze adem zegt ik ken daar ergens verder een dorp waar alleen maar goede mensen wonen en ga naar die dorp en laat deze plaats waar alleen maar slechte mensen zijn die jou slecht beïnvloeden zo gezegd, zo gedaan hij pakte zijn biezen zijn koffer en wilde naar die dorp gaan waar deze adem het over had maar onderweg heeft de kader hem overwonnen hij stierf onderweg hij heeft de talba nog niet tijd kunnen doen. Er komen twee engelen, een van de jannah en een van de hel. En deze komen naar hem toe en die willen hem pakken. En die ene van de hel zegt, nee, nee, nee, nee, hij is voor mij. Hij gaat naar de hel. Die ene van de jannah zegt, nee, nee, nee, nee, nee hij is voor mij. Hij gaat naar de jannah. En zo staat er een discussie, ze kunnen dit niet meer uit. En ze gaan naar Allah wa ta'ala. En ze vragen, oh Allah, deze man, die ene van de jannah, die zegt, deze man wilde de tauba doen, maar de de kader ja, is hem voor geweest, maar hij was op weg. Hij moet naar de Jannah. En deze, die andere engel van de helden zegt, oh nee Allah, hij is zijn taal dan nog niet echt gedaan. Hij moet naar de Jahannam. En toen zei Allah, we weten jullie wat? Vanaf de plaats waar hij gestorven is, moet je meten dat de plaats waar de goede dorp is en de plaats waar de slechte dorp is. En daar waar hij het dichtstbij is, dat die soorten mensen zal hij behoren. Met andere woorden. Als de afstand tussen hem en die slechte dorp. Korter is dan die afstand van hem tussen de goede dorp. Ja, Zou hij dan naar dan gaan. En in principe. Volgens een van de andere rewaaiers. Was het zo dat zijn afstand tussen hem en de slechte dorp was kort. Maar door de kader van Allah. Heeft hij hem dichterbij gebracht. Naar die dorp waar die goede mensen zijn. Is dat niet. Een goed voorbeeld? Hoe omvattend de rahma van Allah subhanahu wa ta'ala is broeders. Dat de deur tot tauba altijd open zal blijven. Broeders in de islam. Bovendien is het zo. Dat volgens een aaling. Hassan al-Basri. Rahim ta'ala. Werd eens gevraagd. Een man ging eens klagen naar hem. En hij zei ja Hassan. Mijn land is onvruchtbaar. Ik wil planten. Maar iedere keer gaan, gaan mijn planten dood. Toen zei Hassan al-Basri. Isdagdirillah. Vraag Allah om vergeving. De Hamas hebben gezegd. Dat als je om vergeving vraagt. ja, Al-istighfar min ahadil abbaab. Jani alabi yusil ilal baraka. Ja? Een van de baab. Een van de deuren. Die jou rust geeft. En ze vragen van vergiffenis aan Allah subhanahu wa ta'ala. Er kwam iemand anders, en zegt van, ik ben arm, ik wil rijk worden. Hij zegt van, Vraag vergiffenis aan Allah, en Allah subhanahu wa ta'ala zal je rust geven. Hoe is het in de islam? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De uitverkorene. Degene van wie Jannah. Van wie het paradijs al verzekerd is. Van hem is bekend dat hij per dag meer als 70 keer per dag bij Istighfarben. Als u zo van zegt, oh mensen, toon de rouw aan Allah bij Allah. Ik toon de rouw vaker dan 70 keer per dag. Rawah al-Bughari. Abdullah, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu heeft gezegd, wij tellen in één enkele majlis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, honderd keer zeggen, Rabbi li wa tuba alayhi innaka inaka anta ttawab arrahim. Rasul sallallahu alaihi wa sallam, rahmatan lil alameen, degene van wie zeker is dat hij de jannah zal krijgen. Ik zou even een voorbeeld, stel hè, dat een ieder van ons zal al weten wat ik ook doe, ik ga toch naar de jannah. Hoe zal jij leven? Je hebt al Ja, in sommige geloven is het zo dat je nu al in de dunia... Een sokukul uh, gevraagd in de... In deze in de, in de, in de dunia je iets al kan kopen voor de eindhira. Als je iemand betaalt, heb je al een plaats in de dunia. Hoe zou jij dan leven als je al weet dat je naar de dunia gaat? Je zou dan misschien nonchalant zijn, hè? Je zou dan doen wat je wil. Maar, rasool sallallahu alayhi wa sallam, Hij zat een keer op de schoot van Aisha... Met zijn hoofd op de schoot van Aisha, rabbi alamha... En hij had de behoefte om alleen te zijn met Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zei, ja Aisha, laat me even met Allah subhanahu wa ta'ala. Ik wil met Allah subhanahu wa ta'ala praten. Ik wil de sojuut voor Allah subhanahu wa ta'ala doen. Ik wil voor Allah subhanahu wa ta'ala bidden. En terwijl Rasul sallallahu alayhi wa sallam bidt. tijdens de kiaam, hij leest suratul fatiha, suratul bakkara en gazona door. En hij begon tranen uit zijn ogen te komen. Tranen vloeien naar zijn bad tot zijn kin. Hij doet de krokool en nog steeds blijft hij huilen. En tranen vloeien. Hij doet de sojour en nog steeds vloeit hij nog in tranen. De hele nacht door als hij een bepaalde ayah hoorde. Die zo'n invloed op hem had. Herhaalde hij die ene ayah de hele nacht door. Totdat het ochtends werd. En Bilal anhu kwam om het gebed op te roepen. Omdat het gebed op te roepen. Bilal zag deze man... De beste van alle gulk, rahmatan lil alameen. Hij kon het niet verdragen dat Rasul sallallahu alayhi wa sallam zo so was. En hij zei: Ja, Rasulullah, maar je hebt kijk. O Rasulullah, wat is het dat jou doet huilen? Wat er allemaal lekker is. En Allah alayhi, heeft jou al, al jouw zonde vergeven. Je bent al binnen. Om het maar zo te, om het maar zo te zeggen. En toen zei Rasul sallallahu alayhi wa sallam tegen Bilal: Ja, Bilal. Als dat het is wat Allah s.w.t. Wa mij heeft gegeven. Als dat het is wat Allah s.w.t. Wa mij heeft verheven boven deze alle mensen. Hij mij heeft uitgekozen als rasool. Afalla shakura. Moet ik dan niet een dankbare dienaar zijn? Moeders in de islam. Allah s.w.t. zegt ook. Ergens zegt anders. Rasool s.w.t. zegt ergens anders in een hadith. Allah de Verhevene en Glorie steekt zijn hand uit gedurende de nacht, zodat de mensen berouwen voor de fout gemaakt van dageraad tot schemering. En hij steekt zijn hand uit gedurende de dag, zodat de mensen mogen berouwen voor de fout gemaakt van schemering tot dageraad. Elk tijdstip van de dag is goed om tal dat te doen. Ziraal, alayh Allah, op het laatst van zijn leven wilde hij nog, nog niet worden. Ja, om eventjes te illustreren, op het laatst van zijn leven had hij zoveel yaqeen, dat er een God bestaat. Nadat het Musa alayh salam had achtervolgd, en de zee op hem kwam, en hij zag de dood voor hem en hij zei Al-Ari tot de Rabbi Musa, die Mujrim ja volgens sommige Mufassirun dat zei Ramses de Tweede ja Al-Ari tot de Rabbi Musa. op dat moment dat de dood voor hem zeker was dat hij mu'me maar mocht dat baten zeg Allah ta'ala, oké ik neem jou tauba jij wordt niet mu'me nee met andere woorden. tauba moet je liever gisteren hebben gedaan. Dan vandaag. Hoe in de nou? Allah subhanahu wa ta'ala. Heeft voor de gelovige mensen. Bepaalde eigenschappen. Waar hij van, ho waar waar hij van houdt. Ja? Een min Als die bepaalde karaktertrekken heeft. Houdt Allah subhanahu wa ta'ala. Van zo'n persoon. En zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuchib. Allah subhanahu wa ta'ala haalt van de weldoeners. Mensen die iksaan, de darajadul iksaan hebben, ja. Ikhsaan is beter dan islam en iksaan is beter dan iman. Toen Jibril alayhisselaam naar Rasool sallallahu wa, wa sallam kwam, hij vroeg over wat is islam, wa zegt, dat zijn de vijf zuilen wat is iman. Rasool sallallahu zei, dat zijn de zes zuilen van de iman. En toen vroeg Jibril alayhisselaam, en wat is iksaan? Uwa'an ta'budallah ka'anneka tarah. Het is de hoogste vorm van imaan, en dat is dat je Allah aanzet af aan wat je hem ziet, en als je, je dat niet kan voorstellen, weet dan dat hij jou ziet. Wallah يحب المحسنين. Dus van zulke mensen houdt Allah. In een andere aanzet Allah. Wallah يحب المتقين. Allah houdt van de mensen die takwa hebben, die Gods vrees hebben. In een andere ayah zegt Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu Allah subhanahu wa ta'ala houdt van de mensen die vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala En wat te maken heeft met deze vers van vandaag is dat Allah subhanahu wa ta'ala houdt van de mensen die touwen hebben Inna Allah yuhidbul tawwabim wa yuhid al-Mutatahirin. Allah houdt van de mensen die Taubatau tonen en houdt van de mensen die zichzelf reinigen. Het reinigen kan hier misschien worden bedoeld. Je uiterlijk reinigen onder de douche of onder de bad of de wudu verricht is. Maar de beste manier hoe ik het zal uitleggen: reinigen wordt hier bedoeld de innerlijke reiniging. Broeders Ashwaaf, wil ik nog een hadith. Toch niet? Dat heb ik de tijd? nog iemand, hè? Oké. Okay. Daar moet niet nog aflaag. Um, Boeders, om eventjes een illustratie te geven, hoe blij Allah subhanahu wa ta'ala is met de tauba van een dienaar. Ja, Allah is blij met de tauba van een dienaar, Allah. Want, hoe heet Allah, een van de namen? Al-Tawlaat. Al-Gafur. tawba Hij moet toch ergens zijn naam, ergens uh, een, een, een basis geven, en dan zegt Rasul sallallahu alaihi, als jullie niet zouden zondigen, als jullie niet zouden zondigen, zal zou Allah van deze aardbodem wegvragen, en zal met mensen komen die zouden zondigen en vergiffenis vragen, en zondigen en vergiffenis vragen. Met andere woorden, Allah van de zondaren. Is het niet? Allahumma inna ka'afu'un tuhibbul afwa, tuhibbul afwa. En hij moet toch iets hebben om zijn afu, om zijn vergiffenissen te tonen. Ja, begrijp me niet verkeerd dat je met voorbedachte raden straks een zonde gaat plegen. Nee. Allah houdt van de zondaren. Ghairul Ghappa'in et Ja, De beste, als ik het zo mag zeggen, de beste zondaren zijn degene die steeds op tijd van hun zonde Tanta doen. Dus nogmaals, daarmee wordt niet bedoeld dat je met voorbedachte raden een zonde gaat plegen en daarna Allah Subhanahu wa Ta'ala aan het Want dan lijkt het op een stelletje, of niet? Ja, en dat is niet de bedoeling er was een man op reis midden in de woestijn met een kameel hij moest ergens heel ver gaan en midden in de woestijn werd hij overvallen ja, had hij behoefte om een behoefte te doen en hij zonderde zich af hij kwam van zijn kameel wees zijn behoefte en toen hij terugkwam Zag hij dat zijn kameel weg was. En op die kameel had hij zijn geld, zijn propiant, water, eten. Al zijn bezittingen waren op die kameel. En hij kon het nergens meer vinden. Hij gaat de heuvel op, de heuvel af, achter die boom, achter die heuvel, op zoek naar zijn kameel. Want dat was niet zijn leven. Zijn kameel was niet zijn leven. En hij kon die kameel nergens vinden. Als het ware is hij nu een soort dead man walking. Ja? Hij was een levende lijk ja? niet. Hij gaf het af. Hij ging toen onder die boom zitten wachtende op zijn dood. Hij werd, hij werd bewusteloos. Werd toen wakker. En toen zag hij weer zijn kameel. alles de rot en de raam. Met al zijn profiant. Hoe blij is zo'n persoon. En het blijdschap zegt hij ook nog, Allahumma anta ta'abdi wa an rabbuk. Oh Allah, u bent mijn dienaar en ik ben jouw rabb. Kan iemand een of niet? Een grotere kaartje kan je wel niet zijn. Als je dat zegt, oh Allah, u ben mijn dienaar en ik ben jouw rabb. Aqta ja? amin min dat farah. Hij heeft een val gemaakt, zodanig was hij blij. En Rasul sallallahu alayhi wa sallam zegt, weet je wat? Die blijdschap van die man, Allah is blijer Allah is blijer met de taalda van iemand die Hij doet in al van Allah subhanahu wa ta'ala. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar hoe alomvattend de Rachma van Allah subhanahu wa ta'ala is. de islam, als laatst wil ik eventjes een gedicht voor jullie lezen die ons moet herinneren dat wij zo snel mogelijk onze tauba moeten verrichten en daarna zal ik afsluiten in genre. het gedicht heet de dood die komt en het gaat als volgt het was heel vroeg in de ochtend om een, om een uur of vier de dood kwam en klopte aan de deur wie is daar slijt de slapende ik ben het Malakun Mout, laat mij binnen. De man begon direct te beven. Als door een erge koos begon deze man te zweten. Hij riep toen tegen zijn vrouw die nog sliep. Laat hij mij nog niet nemen mijn leven. nu Nog niet. Ga weg alsjeblieft, o engel des doods. Laat mij met rust nog even noods. Mijn gezin heeft mij nodig. Geef mij nog een kans. De engel klopte aan de deur keer op keer. Vriend. Ik kan jouw leven nemen. Het duurt heel even. Het is jouw zin wat Allah wil. Ik kom niet uit mijn eigen wil. In paniek begon de man te huilen. O engel, ik wil dit leven nog niet ruilen. Ik geef jou goud en ik word jouw dienaar. Stuur me alsjeblieft niet naar het donkere graf al daar. Waarom ben je zo bang, vertel mijn man. Je gaat dood van Allahs plan. Kom naar mij toe en voel je niet klem. En wees blij, je geeft terug naar hem. O engel, weet je hoe diep ik mij schaam? Op mijn tong vergat ik altijd Allah's naam. Van s morgens vroeg tot s avonds later vergade ik mijn rijkdom. Zeker, dat was voor mij heel dom. Alle geboden was ik heel, Allah's geboden was ik helemaal vergeten. En tijd had ik nooit voor mijn gebeden. En Ramadan kwam en, en Ramadan ging. Ik had geen tijd voor het vragen van vergeving. O, voor mij verplicht was de bedevaart... ...maar ik smachtte meer en meer naar macht en welvaart. O, engel... die O, engel, spaar alsjeblieft mijn leven. Ik wil alleen nog maar heel even... ...de wetten van de Koran zal ik naleven... ...en mijn salaat zal ik nooit meer vergeten. Mijn vasten en mijn bedevaart zal ik vervolmaken... ...en ik zal mij afhouden van alle haram en verboden zaken... Ik zal mij afhouden van rente en aan zakat geven al mijn centen. Alcohol en dier zal ik verafschuwen en mijn familie zal ik daarover allemaal waarschuwen. De engel die zegt, wij engelen doen wat Allah van ons vraagt. Vriend, het heeft geen zin als je zoveel klaagt. De dood is voor een ieder bestemd. Vader, moeder, dochter of zoon, dit zijn de laatste momenten van jouw leven... Denk eens even aan jouw verleden. Jouw angst kan ik mij beamen, maar het is niet te laat voor tranen. Je leefde in deze wereld als een koning. Je maakte geen zorgen voor je nakomeling. In plaats van het maken van meer moslims al jouw kinderen. Kijk maar, als niet moslims. Je negeerde altijd de adanen. Nog had je tijd voor de Koran. Je hele leven heb je mensen bedrogen. En van de roddelaars was jij een van de groten. Jij at en at en wat heel vet. Met jouw geld had jij misschien een kindje gered. Van de zieken, voor de zieken had je geen tijd. Van jouw zonden had je nooit spijt. Paradijs voor jou, dat weet ik niet. Ongetwijfeld want je gaat naar de hel. Er is nu geen tijd voor berouw. Ik ben gekomen voor de zin van jou. Barakallahu liu wa lakunt al kor'an in aween. En dan is er nog een keer een wa een keer een keer wa keer innahu wa een keer een keer een wa een wa